De kersenbonbon Door Charles Maitre Vertaling Josephine Soer oh, Arme Bert Nauwelijks 65. Het is toch wat. Als je het zo ziet liggen. Ja. Zo rustig heen te gaan. In je eigen bed. Zonder pijn. God geven dat het voor ons allemaal is weggelegd. Je hebt eigenlijk gelijk. Het lijkt alsof ze slaapt. Kijk maar, laten we hier niet blijven. Kom. Ik ga even naar beneden, Victor. Victor. Ja. Ik ga naar beneden met Germain en Geneviève. Ja, ja, let maar niet op mij. Ik zit hier uitstekend. Kom, ja. laat me maar. Ja. zat hij dat net zo? Hij heeft haast niets tegen me gezegd. Nee. Ik moet je bekennen dat ik erg geschrokken ben. Ik dacht vast en zeker dat hij het was. En toch ziet hij eruit alsof hij verdriet heeft. Verdriet? Hij? He? Hoe dan ook? Ik begrijp die haast niet waarmee we zijn opgetrommeld. Ach, dat is die eeuwige afwijking van hem. Hij wil ons altijd allemaal bij zich hebben. Hmm. Ik kan niet meer over zijn een zijn te zeuren dat we er gek van worden. Ik kan heus heel wat hebben, hoor, maar zo nu en dan... Oh, eh, pas op, Henriet. Voor ons geeft het niet, maar er komt mooie zaak met die slang van een vrouw van... Hatsje, piefje, jij even. scherm je uit, wil je? Die vergissen zich ook. Let op mijn woord. Niks, zeggen. laat ze. Het is toch een krankzinnig van woorden. Ik verpiet je om hier grapjes over te maken. Hij had zijn telegram alleen maar hoeven te ondertekenen. Ik weet zeker dat hij het met opzet heeft gedaan. Henriërt. Wat is het gebeurd? Dag, Simone. Ja, dag en? Om jullie maar meteen gerust te stellen... Oom Victor maakt het uitstekend. Bert is overleden. Je bent belazerd. Waarom? Ik wil wel dat jullie er ook zijn in gelopen. Ja, maar ik neem het niet. En ik zeg het hem ook. Wat denkt hij wel om ons bij elkaar te roepen omdat zijn dienstmoeder de kraaienmars geblazen heeft. En dan nog wel met spoed. Maak hem nou maar niet kwaad, dan schiet je niets mee op. Je weet dat hij het niet hebben kan als je haar behandelt als verdrietspodig. Hm, maak je maar niet ongerust. Simone dreigt graag, maar het stelt nooit zoveel voor. Ah, wacht maar. Ik heb niet het karakter om plat op mijn gezicht te gaan liggen vanwege zijn geld. Ja, doe dat toch, doe dat toch. Ga jullie van maar naar boven toe, dan zie ik jullie tenminste. En als ze ons iets te vertellen heeft, dan komt hij er misschien weer over de brug. Is mijn zuster ja. er al? Nee, ze heeft opgebouwd. Ah. Ze kan pas vanavond komen, na het eten. Oh, ja, ja. Nou, oh, zullen we dan maar. Ja, ik ga met jullie mee. <coughs> Gaan jullie zitten, ik ben zo terug. Ja, dat is goed. Arme Henriette. Die ziet zich al helemaal in de rol van Berthe. Het vervelend alleen is dat jouw oma nooit heeft uit kunnen staan. Noodbreekt wet, lieve. Zij is de enige die je zou kunnen intrekken. Waarom is zij de enige? Als ik zeker wist dat het huis naar ons zou gaan, dan... dan zou ik dat offertje best willen brengen. Jij wordt bedankt, want jij hoeft hier morgen hier voet de deur uit om in Parijs te gaan werken. Ha, ja, je zou er ook kunnen blijven en alleen vrijdagavond thuis komen. Je hebt mij niet nodig om naar de televisie te zitten kijken. <truimert> Ik heb er schoon genoeg van. Jij mag de auto hebben. Ik weet ook wel een pak. Gotter, mag, wil jij? Hij heeft ons gevraagd om te blijven. Dus we blijven. Maar ik moet morgen werken. Ja, ja, ja. ja. We blijven hier toch zeker niet zitten tot de begrafenis. Hm. Arme Victor. Het slot van het liedje zal nog zijn dat ze hem verwijten dat hij niet dood is, je zult het zien. Oh, maar dat zie ik nou al. Ik hoef jij maar aan te kijken. Ik hoop dat Alsjeblieft. En jij ook. Ga je mond. Help, Henriette, liever een handje. Dank je. Hoef dan niet meer. Als jij Bert op wilt volgen, moet je een ja. beetje oefenen, liever. Laat gaan met rust. Ze heeft verrukkelijk gekookt. Ja, maar schrijf me wat op je bord. Luister. Luister. Nee, toch niet. Ik dacht dat ik hoorde lopen. Hmm. Zal ik jullie eens wat zeggen? Ik begin me af te vragen of hij niet gek geworden is. Het is toch niet normaal om uren bij je dode dienstbode te blijven zitten? Daar zijn jullie allemaal te jong voor. Jullie begrijpen dat niet. Nou, ja, wat begrijpen wij niet? Dertig jaar was Bert bij hem in dienst. en tweeëntwintig jaar geleden zijn ze in dit huis komen wonen. Ik laat het in het midden of ze ooit samen iets gehad hebben. maar het was in ieder geval een stel. En een goed stel, neem dat van mij. Hè? Dat is best mogelijk. Maar dat is nog geen verklaring voor het rondje theater dat hij opvoert. Oom Victor is nooit sentimenteel geweest. Nou, dat is wel het minste wat je kan zeggen. Verleden week. Heb je... Pas op, pas op. Niks meer zeggen. Oh, God. Ach, gaat ah, ah, uh, uh, Ga zitten. Ga ja, gaat u zitten. Oh. oh. Zo. Ah. Zo. Spijt me dat ik jullie heb laten wachten. Bert wilde me niet laten gaan. Ach. Ah. <laughs> nee, nee, maak je niet blij met de doemers. bij die gek. Ik wil alleen maar zeggen, dat, dat ze eerst dood moest gaan, voordat ik haar eindelijk goed kon bekijken, en de dingen ging begrijpen. Ja. Hebben jullie gegeten? Gaat alles naar wens? Oom um, Victor. Ja, ja. Wij weten allemaal hoe vreselijk het voor u moet zijn, dat die... Arme werd er niet eens. Het is niet nodig om tegen ons net te doen alsof... Ja, je begrijpt er geen plekje van, maar laat maar. Geef me liever een kojakje. Ja, maar dat is toch te gek om los te lopen. Eet eerst die verwacht. Koyakje. Uh, ja. Lieve Ja. Zou je me een groot plezier willen doen? Maar natuurlijk, je zegt het maar. Ga zitten en je er niet mee. Oh. En nou luisteren jullie allemaal eens even heel goed naar me. Ik heb wat belangrijks te zeggen. En we draaien er niet omheen. Hier worden harde noten gekraakt. Bedankt. Ja, ja. Ah, Vertraffelijk, ja. ja. Wat ik nu ga mededelen. moet straks nader worden toegelicht. Maar ik begin met het naakte feit. Ja, mijn Bert, zoals Shama zo het doet, is vergiftigd. Wat Hè? zeg? Net, maar dat kan toch pushen, om, zicht, om, niet omhoog? Dat kan niet Laat wel, laat wel. Ik zeg niet dat ze vermoord is. Dat zou onjuist zijn. Het was bedoeld voor mij. En zij is gestorven in mijn plaats. Maar hoe weet Want je dat? Het is niet omhoog. Lek dus uit. Kerst Wat? Oh, ik heb daar nou het zwak voor, zoals jullie weten. Er staat altijd een volle bombonière met kersenbonbons op mijn nachtkastje. Uh, ja, en? Ja, voor zover ik weet worden ze gemaakt met kers. Maar één was er gemaakt met blauwzuur. En ik meen absoluut te moeten betwijfelen dat dat een fabrikagefout is geweest. dat, dat is moensteren. U, u wilt dat niet zeggen dat... wel, nee, dat denk je wel. Tjoh. Ik vraag me wel af wie die arme Bertie heeft willen vermoorden. Heel goed, heel goed, julle vjerve, je hebt groot gelijk. Wat buiten vermoord heeft, is haar snoeplust. Ze heeft een kersenbombor gepikt, toen ze aan het werk was in mijn kamer, dat is alles. Ik heb haar aan het voetenheid van mijn bed gevonden, met grote verbaasde ogen. en hoogstwaarschijnlijk op de grond gevallen zonder één kik, Oh, de degene onder jullie die die bonbon behandeld heeft, is lang niet kretteren geweest met het blauwzuur. Ik Ik vraag me af. Om Victor, ik moet hij nog te gaan. Ik oh, Ik laat het nog rustig, volkomen stilte. Jullie protesten doen me oneindig goed, maar laten we er een beetje orde in aanbrengen. Wie begint? Ik. Ik zou u wel even een paar vragen willen stellen om Victor. te. Ga je gang. Waren er nog meer vergiftige bombons? Oh, zo te zien niet, nee. Hoe kon u dit dan weten? Ze had een stuk van die ene bombon afgebeten. We hebben de rest in de hand gevonden. Wie bij? Oh, ja, ik heb onmiddellijk mijn vriend Dr. Barar bijgehaald. Oh, hij kon alleen maar de dood vaststellen. Maar het duurde niet lang of hij ontdekte de oorzaak. Hm, dus de moordenaar is ook nog een stomme hond. Hoezo? Door het zo aan te pakken moest ik al door de mand vallen. Hmm. Vind je? Ja, ik heb het gelijk. Het is belachelijk. Of juist uitermate geraffideerd. Oh, komt u daarbij. Laten we de dingen nou eens rustig op een rij zetten. Ik heb een aanzienlijk fortuin en jullie zijn me daar Zo ligt het. Nou, oh, dat dat oh, met die rennen, die er nog niet is, en zonder water die er niet meer is, zijn jullie met z'n vier telt daar een Geneviève en Simone mee op, twee indirecte erfgenamen door een huwelijk, en we hebben zes mogelijke gifmengers. Oh. Oh, ongeveer, dat meent u toch niet, de grote niet erbij? Ik denk op het ogenblik helemaal niet, ik zet alleen maar de feiten op een rij. Ten eerste lag er in mijn bonbonnière een kersenbonbon die bestemd was om mij het hoekje om te helpen. Ten tweede, jullie allemaal, en ik ga allemaal hebben de kans gehad om die bomboong daar neer te leggen. Hoezo dan? Nou, Vorige zondag waren jullie er allemaal, hè, voor mijn verjaardag. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat ja. Weten jullie nog. Ja. Natuurlijk hebben jullie net als elk jaar... ...allemaal heel attent kerstemmommons voor me meegebracht. Maar u hebt ze hier uitgepakt en we hebben er allemaal van gegeven. Nee, behalve ik, want ik hou er niet van. Eerste aanwijzing. De vergiftende bomboong is vast en zeker regenrecht in mijn kamer neergelegd. Maar jullie kunnen allemaal naar binnen zijn gegaan. En daarom noem ik dit een uiterst sluwe misdaad. Hoe en waarom is zo klaar als een lontje? Maar het gaat niet op voor het wie. Maar Victor, dit is toch verschrikkelijk. Op die manier. Ja. Op die manier gaan we ons allemaal afvragen. Ah, ja, zeker, Harriet. Zo is het. Daarom heb ik jullie ook allemaal hier laten komen. Ik wil dat jullie dat je allemaal afvragen. Wat wilt u daarmee zeggen? Ik heb in jullie belang besloten om dit raadsel op te lossen in de familiekring. Daar vaart iedereen alleen maar wel bij, zelfs de schuldigen, denk ik. Spijt me, maar ik begrijp er geen steek meer van, Zoals jullie allemaal gezien hebben, ligt Bertha er heel vredig bij, en de politie is hier niet verschenen. Misschien kunnen dokter Baranik zelf daar later nog last mee krijgen, maar dat zien we dan wel weer... Ik had jullie natuurlijk kunnen onderwerpen aan de vragen en de verdenkingen van de politie, maar het leek mij beter om het aan jullie zelf over te laten. Ja. Ik geef jullie de tijd tot morgenmiddag twaalf uur om de schuldigen aan te wijzen, of om tot een bekentenis te dwingen. Als het termijn mij tot streek is... Gaat mijn hele vermogen naar die dadige instellingen? Entree. Ik ben het. André, steur ik? Hangt er vanaf waar je komt. We komen Hè? Wat is dat? Nou, je kan trots zijn op je werk hoor. Een eerste stemming. Oh, dat klopt dan toch. Oh, Bert zal zijn zorg zijn. Wel, nee. Ze zijn zich gek geschrokken van jouw dreigement, dat is het. Jij niet? Ik? Ach, moet je luisteren. Ik ben zestig jaar. Ik ben minder hebberig dan zij. Waarom blijf je dan hier? Hoe bedoel je? We zijn nooit dol op elkaar geweest. je had enorm de pest aan Bert. Als het geld je niet interesseert, waarom ben je dan nog hier? Hm. Probeer me niet uit mijn tent te lokken, want ik ga er niet op in. En of je het nou leuk vindt of niet, toch ben ik je naast de broedvrouw. Oh nee, oh nee, mijn broer is dood, dus ik vraag mezelf af. Ik ben de enige die nog jouw naam draagt, vergeet dat niet. Uh, Klopt, maar je ging er altijd praten op zonder er iets mee te doen. Ik had liever gezien dat je die naam had doorgegeven aan een waardige zoon. Ja, als jouw broer niet zo'n zuipschuit was ja, geweest. Ja, laat maar, laat maar, laat maar. Anders zal ik nog domme dingen tegen je gaan zeggen. Wat wil je? Ik wil met je praten, over de misdaad uiteraard. Heb je een verboden? Ik heb zelfzekerheid. Zo, zo. Ik luister. Het geld. Wat, het geld? Hij of zij, die jou weer willen vergiftigen, moet op zwart zaad zitten. Die persoon moet geld hebben tot elke prijs en al zo gauw mogelijk. Oh, ik ben bang dat er zo meer dan één is. Je begrijpt me niet. Iedereen heeft geld nodig, maar er zijn gradaties. Om zo'n misdaad te begaan, moet iemand in gevaar verkeren. Moet hij zich ergens door bedreigd voelen. En? Als jij iemand vindt op wie dat van toepassing is, dan heb je de schuldige. Hmm, hmm. Het is niet veel, maar... Wat zou je willen voorstellen? Niets. Wat moet ik voorstellen? Ik denk zo. Ik weet het niet. Maar ik denk dat jij op je lijstje moet gaan doorstrepen wie niet schuldig kan zijn. Ja, dan moet ik zeker bij jou beginnen. God, wat ben jij onuitstaanbaar. Ik begrijp best dat jij verbitterd bent, maar dit is toch altijd... Nou ja, als ik het nodig had om me vrij te pleiten... Ja, wat zou je dan doen? Niets. Ik zou me niet verlagen door jou te antwoorden. Goedenavond. Ogenblikje graag. Nu we het toch over geld hebben, zou ik je graag iets willen vragen. Waarover? Ik geloof dat jij overweegt een som geld te lenen. Wie, wie heeft jou dat verteld? 100.000 francs is nou niet direct niks. Die lenen ze je niet om je mooie blauwe ogen. Wat een ellendeling is die bankier van jou. Schande. Ik heb niets gevraagd, niets... Ik heb alleen inlichting ingewonnen, meer niet. Ja, nou, ik geef je maar woord dat Ferdio hier niets mee te maken heeft. Trouwens, wat doet dat ertoe? Vertel me liever waar je dat geld voor nodig hebt. Dat gaat je niets aan. O, nee? Nou ja, met jou valt niet te praten. Jij lacht overal om. Als je zo oud bent als ik, dan... Ah, dat zal hier een zes. Ja. Ja, ze is het. Mooi zo. En, hoe zit het met dat geld? Oh, dat is helemaal geen geheim. Dat is het bedrag dat ik te kom om het huis te kopen waar ik in woon. Wat is dat nou eens? Ik dacht dat je een huurcontract had tot aan je dood. Ja, wel, natuurlijk heb ik dat, maar daar gaat het niet om. Ik begrijp jou niet. Je bent zestig jaar, weduwe zonder kinderen. Waarom moet je nou ineens eigenaresse worden van het huis? Dat vertel ik je misschien nog wel eens, maar nu niet. Oh, goed hoor, zoals je het? Zeg tegen hier dat ze niet beneden blijft treuzelen. Wil ik met haar praten? Laat ze maar gewoon bovenkomen. Goed. Wil je nog iets hebben? Nee, dank je. Goedenavond. Goedenavond, Victor. Ja, zeker. en dat is nog niet alles. Niet alleen dat hij ons allemaal verdenkt, hij wil van ons allemaal ook nog verklikkers maken. Schijnt schijn nou toch uit, dat kan dank. toch niet? hij komt beter. Oh, dag Henriët. Dag Iren. Je oom vraagt of je direct naar hem toe wilt gaan. Goed. Hoe gaat het, Jack? Nou, dat is ook een gekke vraag. Ik weet niet of jij het je realiseert, maar we zitten enorm in de nesten. Ja, kom net binnen, geef me even de tijd. Ga ja, dan nou maar liever naar boven, anders wordt hij ongeduldig. Ja, ik ga al. Uh, Irene. Ja? Jij bent altijd zijn oogappel geweest. Probeer hem een beetje tot reden te brengen. Nou, ik zal mijn best doen, maar dan moet ik eerst een beetje inzicht krijgen in de situatie. Oh, Henriette, wees zo lief. Ik heb geen hap gegeten sinds vanmorgen. Ik vals het van de graad. Ja, ik zet het voor je neer. Ik beloof het. Ah, daar ben je eindelijk. Stil, stil, stil. Zo, laat me je mm, eerst een pakkerd geven. Ah, oh, wat ben ik blij. Het spijt me natuurlijk voor die peppa. Is die geschiedenis met die kersenbonbon nou echt waar? Ja, zeker wel. Ik geloof er geen woord van. Ik geloof wel in die kersenbonbons, maar niet dat het een van ons geweest is. Het is een ongeluk, ik weet het zeker. Oh, of een grapje, Een bonbondraaier die een geitje uit heeft willen <laughs> Nee, ik meen het serieus, om Victor. Nee, ik heb geen zin in serieus. Vertel me liever waarom je zo laat bent. Omdat ik sinds drie dagen een krankzinnig leven leid. Ik hol achter geld aan. Ik moet dinsdag 300.000 franc hebben. 300.000 franc? Heb jij 300.000 franc nodig? Tja, anders heb ik vier jaar voor niks gewerkt. Wat betekent dat nou weer? Dat betekent uitbreiden. De agentschap loopt zo geweldig dat we verplicht zijn om uit te breiden, en nu zo'n klein beetje. Oh, en nu? Het een of het ander... Of we vinden het benodigde kapitaal, of we verliezen de controle over het geheel. Ja, ik zou er nog wel directrice blijven, maar de zaak zou niet meer voor mij zijn. Hmm. Waarom heb jij mij iets gevraagd? <laughs> Omdat jij geen geldschieter bent. Nou, ik hou niet van geld uitleden voor nonsens dingen. Daar heb je gelijke, sportauto's, bungalows, met zwembad, er kan allemaal wachten. Maar werk is iets anders. Hmm, u bent een schat. Maar maak u niet ongerust, hoor, de helft heb ik al bij elkaar. Goed zo. Maar, wat ik vragen wil, gebruik jij mijn naam als je een lening probeert af te sluiten ergens? Wat zegt u? Jij ja, begrijpt me, dat gebeurt heel veel. Een suikerroom van 70 jaar noemen ze hoopvolle verwachtingen op korte termijn. <lacht> maar dan maakt u toch een <lacht> grapje. Ik los af van mijn winst en ik reken erop dat u er nog bent als ik alles heb afbetaald. Ja, ja, dat is prima, maar... Wat maar? Nou ja, het is een beetje moeilijk... Kan je nu? Nog niks zeggen, maar ja, kijk, ik, ik, ik heb daar een paar zakjes papier, die ongeveer precies opleveren wat jij nodig hebt. Maar als wacht, nou, wacht even. Ik heb het over het gedeelte dat je nog tekort komt. niet over het hele bedrag. Geef me ze krant. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Leg maar op daar. Ja, zeg nou, maar om... Hou nou Als... even je mond. Zo. Ah. Geef hier autosleuters. autosleutels. Een autosleutels? Ja, ik wil niet dat de anderen je met dit pakket zien lopen. Morgenochtend leg ik het zelf in de kofferbuiten. Maar ik moet hem nou eens even... Geef hier die ja. sleutels. Zo. Ja, ja. en nou luister je goed naar me, hè. Wat er ook gebeurt, dat gaat dus van jou en van jou alleen. Ik leen het je niet. Ik geef het je. Nou, Laat komt... me uitspreken of ik wel op je. De anderen mogen het niet weten. Nu niet en later niet. Die dingen zijn dan toonder. Ze zijn van jou en jij houdt je mond. Hoor je me? Ja, maar ik snap niet. Nou, dat van. komt later wel, misschien. En uh, nou ga jij naar beneden en je neemt deel aan het onderzoek. Ik denk er niet aan. Luister naar de koppig kent dat je bent. Dit is een ernstige zaak. Ik moet een beslissing nemen en ik moet goed weten wat ik doe. Ik wil dat de schuldige zich aangeeft en verdwijnt. Ik wil hem niet meer zien. Laat me uitspreken! Ik heb gedreigd iedereen te onterven en daar blijf ik bij. Ik heb alleen één kleinigheid vergeten te zeggen en wel dit: na aftrek van de successierechten zal ieders deel 5 à 6 ton bedragen. Een <tie> Uit, uiteindelijk... oplossing er niet Luister nou, luister nou. Uiteindelijk heeft hij gelijk: het zit daar in elkaar. We hebben allemaal de gelegenheid gehad om die kersbom bij neer te leggen. En daarom is het ook een onoplosbaar probleem, praktisch gesproken. Maar nou, hoe kunnen hem in ieder geval dankbaar zijn? Als hij de politie erbij had gehaald, zou de gemeen aan de tand zijn gevoeld. Bij allemaal. Ja, maar wie weet was dat toch beter geweest. Hm? Waarom zeg je dat? Door te zeggen dat hij er geen politie bij zal halen, en stelt oom de moordenaar gerust. Jullie geloven toch zeker niet dat hij zichzelf nu gaat aangeven, hè? Nee, nee, nee, maar wacht even, zo ligt het niet. Uh -huh. Hij zal niets tegen de politie zeggen als de schuldige zich meldt. ja. Maar als dat niet gebeurt, dan weet ik het zo net nog niet. Ja. <laughs> dan kunnen we net zo goed naar bed gaan. In de hoop dat er morgenochtend iemand ontbreekt op het appel. Wat klet je nou? Ja, het is toch zo? Hij vraagt van de schuldige om te verdwijnen, maar er wordt hem bevend meegedeeld dat hij daar dan vijf op zes ton misloopt. Dat is ook niet zo'n beste aansporing, maar ik vind dat vreemd. Ja, ja het is zo. Daarom roepen we geen psychiater. Een psychiater? Ja, <laughs> oh, een psychiater. Oh, misschien zelfs wel twee. <laughs> Die stellen ogenblikkelijk vast dat jullie oom een tikkeltje eigenaardig is. Mm, probeer je geestig te zijn, hè? En zegt dan meteen dat je hem beeldwap Ach dan, nee. Ach, echt. Ze zouden alleen maar hoeven te verklaren dat hij niet meer in staat is om zijn eigen zaken te behartigen. Nou, dan wordt er een voogd benoemd, ze stellen hem onder behandeling en klaar is Kees. Klaar is Kees? <lacht> Goh, ben jij een schimmert. Maar dan moet je hem oom Victor wel eerst even zijn tong afsnijden. Nee, Simone heeft gelijk dat dit te lachen. Ons. ik vind van niets. Natuurlijk, ik vind het dat... niet. Het is waar dat hij eigenaardig is. En wij kunnen dat met z'n zes getuigen. En ik vind dat Jacques gelijk heeft. We kunnen beter naar bed gaan als je nog even wacht. Zijn wij rijp voor de psychiater. Wel te rusten. Irene, Irene, wacht even op me. Ja, wat is er? Oh, ik wil die een dienst vragen. Je zult het wel gek van me vinden. Maar niks aan te doen. Ik ik ben bang. Waarvoor? Om alleen te slapen. Zou je... Er staat nog een bed op mijn kamer. Een, een goed bed, hoor. Opgemaakt en wel. Nou ja, om eerlijk te zijn. Ach, doe het nou maar. Ik zal je absoluut niet lastig vallen, maar. Ik, ik wil niet alleen zijn. Nou goed dan. Maar ik waarschuw je, ik heb geen zin in praten. Dat gezeur over die kasselmebons de hele avond zit me tot hier. MUZIEK Simon, blauwe Victor. Schrik je? Wat hoeft niet zo te schrikken? En schrik dood. Simon, ik ik weet dat je me stond wat maar ik moet ineens ergens aan denken. Ik kan nog niet wachten, dat is moeilijk. Nee, nee, nee. We worden vast heel laat wakker. Is er geen tijd meer. Mm. Oh, luister. Simon. Het gaat over onze scheiding. Wat? Daar moeten wij hoe dan ook geen woord over zeggen. Waarom niet? Om te beginnen gaat het ze niet aan. Ik zou er alleen maar plezier in hebben. En bovendien. Het zou ze op een idee brengen. Oh. Nou zeg. Volgens mij hebben ze dat idee al lang. Papa, doe je daar nou mee? Geloof je dat ze bij... Dat weet ik niet precies, maar je hoort wel bij de favorieten. Omdat ik blut ben. Lieve hemel. Ze hebben hem echt niet willen vermoorden om alleen zijn kersenbonbons te grappen. We hebben allemaal geld nodig, allemaal. Nou, behalve jij natuurlijk. De zuster zit volgens mij anders ook oh. goed in de slappe was. De Ze belde me drie dagen geleden nog op om geld van me te lenen. Lenen? Van jou? Ja, ja, ja. Ze vroeg me om met jou te praten. Haar nou, zaak breidt zich steeds uit. Ze moeten blijkbaar hun kapitaal vergroten. Waarom heb je niks gezegd? Dat kon best eens interessant zijn. Een mens kan zeer Go goed beleggen in de reclamebusiness. Ja, ja. Jij bent altijd de reddende engel. Hm? Jij komt iedereen tegemoet. Behalve mij. Oh, begin daar nou niet weer over. Wat? Je moet daarvoor gaan slapen. Ik daar gaat het niet om. Luister, luister nou! Ik, uh, Simon, ik wil jou een vraag stellen over blauwzuur. Hoe krijg je dat spul in je bezit? Ja, dat weet ik niet waarom. Oh, zomaar idee. Maar wat voor idee? Ik denk aan Geneviève. Die heeft toch twee jaar voor apotheker gestudeerd, hm? Of niet zo'n zes, geen jouw slapen. Ja, jij hebt overal lak aan. Ik heb geen geld nodig, dus ik ben boven elke van verheven. Zoek jullie het maar aan? Luister, Jaak, ik heb toch al geen idee wat ik hier te zoeken heb. Dus je laat me slapen of ik kleed me aan, ik ga naar huis. Natuurlijk, je hebt gelijk. Neem me vooral niet kwalijk. Waarom zouden we wakker liggen als er iemand van is? Het Is toch te gek om los te lopen? Eén vergiftige bonbon. En zij. zij steekt hem in de mond. <laughs> ja. Ja, dat was nou wat je noemt. kwaad kersen eten. Wees niet zo alsjeblieft, wil je. Die arme Berthe was een best mens. Maar ik had liever gezien dat die kersenbonbon daar terecht was gekomen, waar die ook voor bedoeld was. Oh. Wat nou, oh. Wees hm. toen niet zo'n huigelaar. Je praat al vanaf onze verloving over die erfenis. Zeg dan ook wel meteen dat je daar met me getrouwd bent. Nou, zeg dat dan? Ach, wel, nee, liever. Ik ben met je getrouwd omdat ik je aardig vond. Hm. En omdat je bergen wilde verzetten. Oh, oh, het is niet jouw schuld. Dat de bergen op hun plaats zijn blijven staan. Nee, ik ik kom van tevoren niet weten dat de wereld zo zou worden zoals die nu is. He? Tien jaar geleden. Was er was nog ruimte voor eerlijke mensen. Met verantwoordelijkheidsgroep. Natuurlijk, ja. dat is zo. Het is gewoon allemaal een beetje anders gelopen. Niet waar? Doe het aan. Waarom? Doe het licht aan. Zo. Kijk me nu eens aan. Wat wil je daarmee zeggen? Waarmee? Wat zijn dat voor steek onder water? Je zou bijna denken dat ik, dat ik niks voorstel. Dat ik geen cent verdien. Ben je ongelukkig? Kom iets tekort? Het hangt er vanaf. Waar hangt dat vanaf? Van af? welke kant je het bekijkt. Ik weet wel dat het tegenwoordig de schoften zijn die slagen in het leven, maar... Maar wat? Ik weet het niet. Oh, ik heb het idee oh, dat er steeds meer komen en dat ze steeds minder schoftig zijn. Ze passen zich alleen maar meer aan. Nou hm. ah, ja, je houdt ook een eigenaardige instelling op na. Volgens mij is het Jacques. Wat is Jacques? De moordenaar. Wat? Sint-Simon zoveel geld verdient, voert hij geen steek meer uit. Hij drinkt, hij gokt hij leeft op haar zak. ik ja. ben het er niet mee eens. Maar ik kan het wel begrijpen. Als je een maand moet werken om hetzelfde te verdienen als je vrouw in één dag... dan is dat een vernederende situatie. Hij had toch weg kunnen gaan van kantoor en bij haar gaan werken? Hoe <laughs> moet je dat werken? Houd je belachelijke spullen fabriceren. Oh, ik weet wel dat jij dat onzin vindt, de gek gepruts. Maar ik zal jou eens wat zeggen. Wat? Ja, Als je zoveel geld niet verdient, dan roep ik... ...levend gepruts. Irene. Irene, ik ben bang. Ik ben doodsbang. Nog steeds? Ach nee, eigenlijk is het iets anders. Ik... Ik weet zeker dat niemand zich zal aangeven en dat Victor de politie gaat waarschuwen. Ze zullen ons verdenken, verhoren en overal in gaan rondvoeten. Dat zou zeker niet zo leuk zijn. Maar jij hebt toch iets te verbergen? Ja, dat denkt iedereen. Jij kunt je op jouw leeftijd niet voorstellen dat een oude vrouw nog geheimen kan hebben. Zo is het toch? Maar wat praat je nou? Een vrouw van 60 jaar hoeft vandaag de dag toch niet oud te zijn. Heb je dan geheimen? Eén, ja, maar heel belangrijk. Wil je erover praten? Ja, en nee. Ik ben bang dat je me belachelijk zult vinden. Maar je loopt met angstgevoelens rond, dat is toch afschuwelijk? Ach, het is mijn eigen schuld. Door een domme leugen die niet eens nodig was, ga ik misschien alles verliezen, alles bederven. Vind jij me erg belachelijk, als ik je vertel dat, dat ik misschien ga hertrouwen? Vertrouwen? Oh, oh, oh, je moet er geen roman van maken, hoor. Het zou om een soort wederzijdse afspraak gaan, eigenlijk. Twee mensen, allebei eenzaam, die het besluit nemen om samen te gaan leven. Trouwen zou alleen zijn om de mensen geen reden tot kletsen te geven. Mm -hmm, ik vind daar niets belachelijks aan. Trouwens, ik geloof dat het wel meer voorkomt. Weet je, Ren, mijn, mijn man is nu al vijftien jaar dood. God, als je eens wist hoe eenzaam ik al die tijd ben geweest... Je had het over een leugen. Waar gaat het om? Ach, een, een stommiteit van mijn kant. Kijk, de man waar ik het over had, is rijk. Hij heeft veel bezittingen. Toen ik hem leerde kennen, heb ik hem stom genoeg verteld dat ik in mijn eigen huis woonde. Hij ja, uit een soort trots hoogmoed, ik, ik weet het niet precies. Dat begrijp ik niet. Als hij rijk is, zal hij toch niet afzien van een huwelijk vanwege een huis? Nee, natuurlijk niet. Maar die leugen weegt me zo zwaar, en ik heb niet de moed om het hem op te biegen. Daar heb je ongelijk in. Ik weet zeker dat hij het zou begrijpen. Het is een heel begrijpelijke reactie om niet te willen toegeven dat je niets bezit tegenover iemand die heel veel bezit, weet je. Denk je dat heus? Ja, ik ben er zeker van. Je hoeft niet angstig te zijn. Toch zou het allemaal heel wat eenvoudiger zijn als ik het gewoon kon kopen. Oh, oh morgen weer. Morgen. Hè. Ja, je hebt mijn als is het. Um, tien voor half tien. Goeie god. Vertel me nou niet dat ik de eerste ben. Hè? Bijna. Behalve oh, je zuster heb ik nog niemand gezien. Oh, oh, oh, oh. Oh, waar is ze? Boven, De Victor. Mm, jawel. Ja. Zeg, wat drink Thee of koffie? Mm, het geeft me koffie. Het <lacht> ruikt verdomd lekker, Henriët. Ik haal een kopje voor je graag. Niet kwalijk. Morgen, Henriette. Morgen, hè? Thee of koffie? Eh, uh, thee graag. En uh, warme croissants als het kan. Nou, als jij zelf even naar de bakker loopt, dan kan dat misschien best. Zo niet, dan is er geroosterd brood. Nou, dan mag er wassen brood. <laughs> zo. Goedemorgen. Dag, schoonheid. Hm. Begin je weer? Hm. Met het verkeerde been uit bed of slecht geslapen? Alle twee, hè, als ik zo naar je kijk. Hmm. Oh, je hoeft niet de auto's te gaan tellen, hoor. Ze staan er nog allemaal. Oh. Je wou toch niet zeggen dat je dat ook maar één ogenblik geloofd hebt? Dan zou onze moordenaar toch wel goed gek moeten zijn. En waarom moordenaar? De vrouwen zijn hier in de meerderheid. En Gif is een typisch vrouwenwapen, dat is bekend. Misschien net een tikje al te bekend. <laughs> dat is nou niet duidelijk opgemerkt. Zeg dan maar meteen dat ik het heb gedaan, dan ben je tenminste eerlijk, hè? Hoezo? Als jij verdomme denkt dat een de man het gedaan heeft, dan heb je helemaal geen keus. Tenzij je je eigen man verdenkt, of om Victor zelf. Ik heb geen zin om voor detectives te spelen. Ik heb zelfs geen zin om te praten, als ik heel eerlijk ben. En ik had me zo verheugd op ontbijt met jou. Hm. Toen ik je zag binnenkomen, dacht ik bij mezelf, ha, daar is ze eindelijk alleen. Zou je misschien toe kunnen besluiten om je niet als een garen aan te spellen, gezien de omstandigheden? Als jij met die omstandigheden soms wel bedoelt, dan heb je ongelijk. Zij was dol op grapjes en op lachen. Ja, met jou, dat weet ik. Ze was niet zo kieskeurig, de ziel. Lieve God, wat heb ik jou misdaan? Ik hou niet van jouw sarcasme. En je geweldige air. Het is eigenlijk ongehoord. Nee, maar je zou van bijna denken. Maar <kijst> stil nog. Dit is helaas alweer het einde van ons tijd. <kijst> Goedemorgen. Jij ziet eruit alsof je naar de kerk gaat. Heb ik gelijk? Voor jou kan een mens ook niets voorbij zijn, hè? Goedemorgen. Morgen, Harriet. Ga zitten, ik breng het. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. De laatste zullen de eerste zijn, zoals ja. altijd. Hè, Zij zeg maar? hebt de tijd bij jezelf. Ik kan me niet voorstellen dat jij ook naar de kerk gaat. Dat wel. Het is vandaag mijn naamdag. Simon, schatje, kom eens helpen. Ze doen ze lelijk nou, tegen hou me. op met die nontjes, wil je? Er is wel eens het moment voor. Dag, Simon. Oh, dag. Dag. <coughs> Ga je echt naar de kerk? Jazeker, hoezo? Dan hm? wordt een beetje krap met de tijd, we moeten namelijk wel praten. Waarover? Ik dacht dat jij geen zin had om voor een detective te spelen. Hé, hey, hey jongetje, laat ze je aan de deur. Dat is niet zo mooi. Oh, Kom, dat toch op met die loopbroekerij? <laughs> wat langs nou wel te mogelijk voor woorden. Ja, nou, nou, nou, nou, rustig, <kliek> rustig, Ik vind dat Jennifer gelijk heeft om te moeten praten. Was het alleen maar om de boer op een rijtje te zetten. Ten aanzien van wat? Jouw oom heeft ons tijd gelaten tot twaalf uur vanmiddag. Mm -hmm. Nou, het is zo goed als zeker dat we geen schuldigen aan kunnen wijzen. Maar we kunnen ons misschien wel verdedigen. Verdedigen? Ja. Medeplichtigheid ligt niet voor de hand. Er zijn dus vijf onschuldigen op één schuldige. Maar intussen dreigt jullie oom ons allemaal te straffen. Nou, denk maar niet dat hij van mening zal veranderen. Daar is hij veel te koppig voor. We zouden hem kunnen dwingen. Oeh. Dat hij zogenaamd zo goed is om de politie er niet bij te halen. Dat hoeven we toch niet te accepteren. Niets belet ons om zelf de politie in te schakelen. <laughs> je bent niet wijs. Hoe schrik je daarvan? Ja, natuurlijk schrik ik daarvan. Want als de politie de schuldigen niet vindt... dan zijn wij in de ogen van de wereld allemaal schuldig... en zoiets blijft je altijd achtervolgen. Ja, ik, ik geloof dat de uh, zaak gelijk heeft. Precies. Ik vind het ook een beetje riskant. Ja, en bovendien lijkt dat nou allemaal wel mooi. Maar om Victor, zal het ons nooit een dank afnemen als we een klem zijn. Oh, weet jij iets beters? Eh, uh, Ja... Ja, ik wel, maar dan wil ik toch wel dat we allemaal aanwezig zijn. Ik ga je nee. rennen halen. Dat hoeft niet meer, daar is ze al. Was ze boven? Dat zou wel, ja. Hallo allemaal. Dag, Jeren. Nee, nee. Dag, Jeren. En? Heb je boven even je compliment gemaakt? Huh. Het is natuurlijk heel dom om me dat te verwijten, aangezien jullie het mezelf hebben gevraagd. Ja, ja, goed. Nou, en? Hij maakt op het ogenblik een testament dat ons allemaal onterft. Als hij om twaalf uur vanmiddag zijn schuldige nog niet heeft, dan tekent hij. Ah, ja. Nou, dan zie ik nog maar één oplossing. Aangezien er een schuldige moet komen en wij er geen hebben, moeten we er maar om loten. Wat? Loten? Ja, maak het niet al gek. Ik zeg dit niet voor de grap. Het is de enige oplossing. Kijk maar na. Huh. Ja, maar dat is toch belachelijk. Hoe moet dat dan? Daar begrijp ik ook geen steek van. Toch is het doodsimpel. simpel. Luister, wat wil oom Victor? Dat een van ons zich aangeeft en dan verdwijnt. Hm? Voor zover ik weet, heeft hij nooit gezegd dat die schuldige zich moet melden bij de politie. Oh, en, en dan is het voldoende als wij het met elkaar eens worden. Als top van zaken is hij of zij die zich aangeeft alleen maar schuldig in de ogen van onze goede oom. Ja, en die is dan de enige die onterfd wordt voor de moeite. Juist, ja, kijk, en daar moeten we het dan wel even over eens worden. Die Beg... moeite hoeft natuurlijk allerminst gratis te zijn. Beginnen ze te begrijpen? Je wilt dat de andere ervoor zorgt dat hij toch zijn deel krijgt, bedoel je dat? Precies. En ja, met andere woorden, hè? jij gaat aan het feit voorbij dat Bertha vergiftigd is. En dat er wel degelijk een schuldige moet zijn. Ja, dat vind ik immoreel. immoreel. Ben het roerend met je eentje, Germain, oh. maar de keuze is niet zo moeilijk. Ben jij voor de moraal? Uitstekend, hoor. Dat kost je dan alleen maar vijf of zes tonnen kniezoer die daarop let. Dat heb ik een smeerlap, dat heb ik Maar mee. denk nou toch eens even logisch na, jongen. De moralist uithangen zonder dat het je een cent kost, dat zou toch wat al te gemakkelijk zijn. Wel nu? Nee, het zou mogelijk zijn. Je hebt gelijk, maar nee. En waarom niet? Ik zou niet kunnen. Het is bij mij geen kwestie van de moraal, maar als het lot op mij viel, zou ik terugkrabbelen. Ik verdraag het niet het om, Pietro, voor mij zou denken dat ik... Het... Nee, werkelijk niet. En als het lot niet op jou valt, hier... Hoe bedoel je? Hm. Je kunt ook met z'n tweeën lopen als het moet. Als je de verliezer maar schadeloos stelt, dat spreekt natuurlijk vanzelf. Wat moet wat dat zeggen? Waar wil je naartoe? En nogmaals, het is erg simpel. Hm? Laten wij nou eens aannemen dat ik de verliezer ben. Ja. Bij de dood van onze oom krijgen Germain, Irene en Henriette, laten we nog een rond bedrag nemen, elke miljoen. Dan nu. Jullie keren mij alle drie 200.000 francs uit. En klaar is gezen. Dat zijn maar 600.000 francs, dat weet ik wel, maar vergeet de belasting niet. En als er bij jullie de successierichter zijn, is mijn aandeel bijna uit te Ik begrijp het. Bied jij je toevallig aan als vrijwilliger? Ik bied me als vrijwilliger aan om te looderen, meer niet. Wie mee wil doen is welkom. En je hebt daar vertrouwen in? Zou je niet bang zijn dat... dat ze je zouden vergeten op het kritieke moment? Heel goed opgemerkt, Jennifer. Maar toch een detail dat op de tweede plaats komt. Laten we eerst een besluit nemen. Nu je het toch over details hebt... vraag ik me af of je er niet eentje vergeten hebt. Ach, zo, en welk dan? Stel je voor, het is een kans van 1 op 6, maar het is zeer onmogelijk, stel je nou eens voor... dat het lot op de dader zelf valt... Ik geef toe dat dat dubbel immoreel zou zijn... maar ik zie geen mogelijkheid om daar wat aan te doen. Dat risico moeten we nemen. Dat ver... risico wil jij blijkbaar heel graag nemen. Graag niet. Maar... Ach, ik wil het wel, ja. Dat spreekt vanzelf. Waarom spreekt dat vanzelf? Wat bedoel je dan? Oh, nee, niets, niets. Ik, uh... ik kan hier niet zo makkelijk in de rust als jij. Dat is alles. Misschien besef je het niet... maar jouw truc is een premie voor de dader. Wie het op ook maar mag aanwijzen. Juist, juist. En dan moet je eens goed naar me luisteren. Ik heb lach aan jullie verdenkingen, insinuaties en alles wat jullie hier je kop halen. Ik heb heel hard geld nodig. En dat steek ik niet onder stoelen of banken. Als jullie niet willen loten, als jullie dat dan zo vervelend vinden, dan niet. Dan meld ik mij als vrijwilliger. Alleen. Als slot krijg ik dan het dubbele. en verdenkingen laten me koud. Ik ga niet op details in, omdat mijn afwezigheid voor zichzelf spreekt. Ik ga weg, zodat de anderen niet de dupe worden van mijn daad. Ik heb niet de moed om u om vergeving te vragen. Vaarwel, om Wittar, ik beloof u dat u me nooit meer terug zult zien. Jacques. Is toch bijna niet te geloven. Ook al verwacht je zoiets dan nog. ja, misschien is het ook wel mijn schuld. Hoezo? Ja, natuurlijk zat ik er min of meer op te wachten, maar ja, ik had me toch erg graag vergist, in feite. Wat bedoelt u, ongeveer? Wat denk je? Ik heb geen idee. En jij, Simone? Nee, ik... Ik heb het over jullie houding. Jacques probeert me te vermoorden... Berthe staat in mijn plaats... ...en jullie zijn nauwelijks verbaasd. Je zou zeggen dat... ...ik weet niet... ...dat jullie het allemaal bijna normaal vinden. Maar dat meent u toch niet om Victor... ...u ziet toch hoe wij met alles... ...ja, in de knoop zitten, ja, dat zie ik. Ja, maar... waar wilt u eigenlijk naartoe? Ik weet het niet. Niet meer althans. Jacques heeft me natuurlijk om het geld willen vermoorden... ...maar het gat verklaart toch niet alles... Wat vind jij, Geneviève? Uh, ik... Uh, ja, waarom ik? En jij, hè? Vind jij het normaal dat je broer zoiets doet? Ja, normaal niet, nee, maar ik... Het moet een vraag van verstandsverwijstering geweest zijn. <laughs> ik zou jou eens wat zeggen. Ik geloof helemaal niet dat Jacques zijn schuld... Wat zeg En het verbaast uh... me dat jij er zo makkelijk bij scheid neer te leggen. Ik ben er makkelijk bij schijn neer te leggen. Gisteravond was jij de enige die niet aan de misdaad geloten. Jij had het erover een ongeluk. En vanmorgen vroeg, toen was je dan bij me boven en vroeg me om een beetje toegefelijkheid. Voor iedereen. Ja, dat heb ik. Ja, en nou vind je het bijna doodgewoon dat je broer een moordenaar zou zijn. Wat heb ik je gezegd? De heilige Irene met haar uitgesprekse Wat zag je, Geneviève? Oh, niets. Ik. Uh... Ah, de dood van Bert heeft bij de ogen voor veel geopend. We spraken samen vaak over jullie. Ze vond dat euh, nou ja, dat jullie altijd erg veel met geld bezig waren. Ik heb gezegd over... Wil jij alsjeblieft je mond houden? <tus> ze had geen ongelijk, maar ik geloof dat ze niet begreep... hoezeer de wereld tegenwoordig geconditioneerd is door het geld. Zij en ik leefde hier net buiten de haal realiteit. Heel Rustig, kalm maar gelukkig. Wat ze niet dood was en ik niet het krankzinnige, ongefundeerde idee had gehad. Wat voor idee, joh? Goud is een smerig virus. Maar jullie zijn er alleen maar de slachtoffers van. Jullie zijn niet beter en niet slechter dan de beesten. Jullie zitten allemaal in hetzelfde schip. En jullie weten heel goed dat, uh, ja, dat niemand van jullie het einde van de reis zal zien. Ja, maar wat bedoelt u toch om, Victor? Omdat een mens niet kan vechten tegen een virus... als je niet met het virus zelf begint. En omdat geld zo'n virus is... en jullie er allemaal mee besmet zijn... daarom zal ik jullie vaccineren. Vaccineren? Ik ga bijna mijn hele vermogen onder jullie verdelen. Met erbij natuurlijk. Er is hier niet ver vandaan een uitstekend te huis voor ouder vandaag... Ja, dan zal ik het heel goed hebben. Nu mijn lieve Bert er niet meer is... zou ik niet weten wat ik alleen in dit grote huis moet doen. Ik zal er een heel goed onderkomen hebben. En als een van jullie het in zijn hoofd krijgt om me daar op te zoeken... nou, dan weet ik in ieder geval dat hij geen bijbedoelingen heeft. Oeh. Ja, ik heb misschien een vreed spelletje met jullie gespeeld, Maar ik heb er geen spijt van. En uiteindelijk winnen jullie er allemaal bij... Een vreedspelletje? Wat dan? Kan je het niet raden? Ja, maar u, u, wilt, toch, u wilt toch niet zeggen dat... Dat jullie kersenbond ons verrukkelijk zijn. Wow. En dat er nooit een vergifter het tussen heeft gezeten. Dat wil ik inderdaad zeggen, ja. Oh. Bert is Godzijdank heel vredig in haar bed gestorven. En wij gaan er een prachtige begrafenis geven. <middels> De Kersenbonbon door Charles Maître. Vertaling: Josephine Soer. Rolverdeling: Victor, Willy Ruys. Henriette, Lies de Wind. Germain, Hans Veerman. Geneviève, Els Buitendijk. Jacques, Hans Karsenbarg. Simone, Barbara Hofman. Irene Wilmaas Maasdam Technische realisatie Fred de Beer. Assistentie Bram Hengeveld. Regie. Bert Dijkstra.